Elf uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij rellen na een voetbalwedstrijd in Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De staatstelevisie meldt zeker 73 doden en gevreesd wordt dat de dodental oploopt. Er zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid zo'n duizend gewonden. Meteen na afloop van de wedstrijd stormden de fans van het winnende team massaal het veld op... en joegen achter spelers en technische staf van de tegenstanders aan. Die werden achtervolgd tot in de kleedkamer. Ook supporters van de tegenpartij en stewards werden bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk.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 De CAO-onderhandelingen zijn vandaag vastgelopen. De werkgevers zeggen een baanbrekend eindbod te hebben gedaan, waaronder een loonsverhoging van 5 voor de komende twee jaar. FNV-bondgenoten noemt het bod belabberd en voelt zich na maanden van acties niet serieus genomen. De werkgevers zouden onder meer niet willen doorbetalen bij ziekte. NVV bondgenoten zegt dat er nu ook solidariteitsacties komen van collega's in het buitenland, onder meer Hongkong, Australië, Duitsland en Argentinië. Ze gaan actie voeren bij Nederlandse ambassades en multinationals. In Californië is kunstenaar Mike Kelly overleden. Hij is een van de toonaangevende kunstenaars van dit moment. Hij schilderde, tekende en maakte uitbundige multimedia-installaties. Kelly werd ook bekend met kleurrijke lappenpoppen en fantasiefiguren. Het was de bedoeling dat zijn werk de openingstentoonstelling zou worden... van het verbouwde Stedelijk Museum in Amsterdam. Mike Kelly is 57 jaar geworden. Nigeria heeft de woordvoerder van de terreurorganisatie Boko Haram gearresteerd. Volgens een politiefunctionaris is de man opgepakt door het signaal van zijn mobiele telefoon op te sporen. De politie zegt hem te verhoren om er 100% zeker van te zijn dat de juiste man is gepakt. Boko Haram strijdt in Nigeria voor de vestiging van een streng islamitische staat. De groep is verantwoordelijk voor een reeks bomaanslagen waarbij vooral christenen doelwit zijn. American Airlines gaat fors snijden in zijn personeelsbestand. Er verdwijnen 13.000 banen. Dat is 16 van het totaal. De mensen die kunnen blijven moeten 20 van hun salaris inleveren... en ook hun pensioen wordt uitgekleed. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij vroeg de rechter in november... om bescherming tegen schuldeisers. Volgens de directie gaat American Airlines ten onder... als er geen drastische maatregelen worden genomen. De politie in Groningen maakt zich ernstige zorgen over een vermiste agent in opleiding. De man van 30 is sinds gisterochtend niet meer gezien. Hij heeft volgens de politie zijn dienstwapen bij zich.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 Het Prado Museum in Madrid heeft een bijzondere kopie van de Mona Lisa ontdekt. Uit tests blijkt dat veranderingen die Da Vinci tijdens het schilderen aan het origineel heeft aangebracht, ook terug zijn te vinden in de kopie. Volgens deskundigen heeft een leerling waarschijnlijk naast Da Vinci gestaan en meegeschilderd met de meester. De gekopieerde Mona Lisa werd bij een restauratie herkend. Drie van de vier halve finalisten in de KVB-beker zijn bekend. Vanavond plaatsten AZ en Heracles zich voor de laatste vier. AZ won moeizaam met 2-1 van de Venedaalse topklasse GVVV. Martens scoorde twee keer voor de Alkmaarders. In Almelo won Heracles met 3-0 van RKC. De Waalwijkers beëindigden de wedstrijd met 10 man. Snow kreeg in de 73ste minuut een rode kaart.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 5 graden. Binnen zit Clary Polak. De PVV komt terug van haar standpunt dat rechters die niet streng genoeg straffen ontslagen moeten worden. Dat is een fout standpunt. Dat kan gewoon niet in een democratische rechtsstaat, zei PVV-kamerlid Lilian Helder vandaag. Helder. Goedenavond, welkom bij het Oog op Woensdag. De Kamer besluit vanavond waarschijnlijk dat iedereen die geboren is na 1955... langer zal moeten werken voordat hij met pensioen kan. Voorlopig een jaar langer, maar er werd ook druk gespeculeerd... dat die leeftijd wel eens fors omhoog zou kunnen gaan... als er besloten wordt tot drastische bezuinigingen. Volgende week is het congres van GroenLinks. Een groep GroenLinks'ers wil de discussie over de Nederlandse politiemissie... in Afghanistan weer heropenen. Het spreekwoord twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen... lijkt niet op te gaan voor Willem-Alexander en Maxima. Tien jaar getrouwd zijn ze morgen en over één ding zijn alle royalty-watchers het eens. Ze vullen en voelen elkaar uitstekend aan. Op de Filipijnen is een Nederlandse vogelspotter ontvoerd. Straks een gesprek met een collega-vogelspotter over de vraag... hoeveel risico neem je om je droomvogel te kunnen zien? Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 1 februari. Als de NAVO weg is uit Afghanistan nemen de taliban de macht over. Dat zeggen gevangen genomen taliban strijders die door de NAVO zijn verhoord. En Pakistan helpt stiekem de taliban. Dat staat in een geheim NAVO-rapport. De minister van Buitenlandse Zaken weet niet hoe hard ze de beschuldigingen moet ontkennen. Pakistan is immers een van de landen die met het Westen tegen de taliban vechten. Deze, besluit, deze beschuldigingen dienen vast een of ander strategisch doel, zegt ze. Ik denk niet dat deze nieuw zijn. Deze hebben voor jaren De verhoorde Taliban-strijders zeggen ook dat ze hulp krijgen van het Afghaanse leger en de politie. Wat betekent dat voor de Nederlandse missie in Kunduz, waar wij politieagenten opleiden? De NAVO reageert terughoudend: dit is geen politieke analyse. Dit is wat de gevangenen ons willen doen geloven. They are talking about their perception of the campaign, what they believe how the campaign is going, and what they want us to believe how their campaign is going. Maar daar is de vraag over Koengoes natuurlijk niet mee beantwoord. Straks meer daarover. Mannen die in de kinderopvang werken, hebben het niet makkelijk. Vooral na de Amsterdamse Zedenzaak, Robert M. het hofnarretje. Mannen worden niet onmiddellijk meer vertrouwd, merken ze. Ik heb wel het idee dat ik uh, meer mijn best moet doen om uh, vertrouwen te wekken. Of om, ja, ik vind het zelf een beetje vervelend om het zo te zeggen, maar om mezelf te bewijzen. En ik stond me eigenlijk te verdedigen. En ik dacht achteraf, ik heb geen zin om me meer te verdedigen. Het is prima. Ouders willen graag een gesprek met de kinderverzorger. En we hebben het ook over gehad hoe oneerlijk het is dat hij dit soort vragen krijgt. Terwijl andere mensen, de vrouwen, wordt er niet eens wat gevraagd. In de opvang worden de mannen juist gekoesterd. Mannelijk gedrag voegt iets anders toe. De manier waarop je conflicten oplost tussen jonge kinderen. De manier waarop je kinderen stimuleert in spel. Dat, daar gaan mannen op een andere manier mee om. Criminelen hebben ontdekt dat er veel te verdienen valt met corruptie in de sport. Bureau Sportradar kijkt naar verdachte ontwikkelingen in heel Europa... en komt tot de verontrustende conclusie dat corruptie in de sport wijdverbreid is. Uit onze ervaringen is het leider een... Trend die wereldwijd toeneemt en die alle uh, sportarten beziehungsweise ook alle sportverbanden betreft. Omkoping, witwassen. De internationale misdaad verdient er heel veel geld mee, vooral in het voetbal. De KNVB probeert het voetbal in Nederland schoon te houden door criminaliteit openlijk aan de orde te stellen. Ik denk wel, enerzijds door er open over te zijn en anderzijds door er meer actief uh, mee bezig te zijn met het onderwerp, dat het wel helpt om um, uh, de georganiseerde misdaad af te schrikken. Als u aan zuiver water denkt, dan denkt u vast niet aan zeewater. Maar moet u dit horen? We zijn nu aan, uh, aan de Oosterschelde, een prachtig gebied in Zeeland. En wij gaan dit water gaan wij oppompen en uh, bottelen en op de markt brengen. Een Zeeuwse twee-sterrenkok gebruikt het al volop in zijn keuken. We koken de groenten in, we maken er vinaigrettes van, we maken de kokkeltjes van. We gebruiken het voor dessert, dus all around. En de fijnproegers kunnen dan natuurlijk niet achterblijven. Ik denk dat het iets, ja, zeezout iets zoeter He, als je aan het strand loopt, proef je ook een soort jodium. Een beetje die richting, denk ik wel. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. U hoorde al in het bulletin zeker 73 doden bij voetbalrellen in Egypte. Aanhangers van de club Al-Masri gingen na de overwinning het veld op... en bestormden aanhangers van Al-Aghli. Aan, aan de telefoon Jos Strenghold vanuit Cairo. Goedenavond. Goedenavond. Is het nog steeds chaos op en rond het veld? Nou, ik kan op telefoon die wel steeds beelden zien van, van de chaos op het veld... maar ik vermoed dat het allemaal herhalingen zijn... Mm. en dat ze dus ook niet meer te laten zien hebben. Nee, nee. Enig idee waarom dit zo uit de hand gelopen is? Uh, nou, een beetje koffiedik kijken is dit. Maar uh, in de eerste plaats... Uh, er zijn altijd spanningen tussen deze specifieke teams. De spanning was al groot voor de wedstrijd. Uh, maar niemand had kunnen voorzien dat, dat er plotseling uh, werkelijk uh, duizenden jongeren het veld op zouden gaan om werkelijk de anderen in elkaar te slaan. Nee. Ik heb begrepen ook dat er weinig politie was. Klopt dat? Uh, nou, normaal gesproken bij dit soort wedstrijden, zeg maar een jaar geleden, dan zouden er uh, duizenden politiemannen in zo'n stadion zitten om de, de bankjes te vullen. Uh -huh. En dat zou wel wat imponerend zijn voor de bezoekers. Maar uh, nu waren er niet zoveel. Er, stond, er stonden al honderden uh, politiemannen rond het veld, maar toen de... Het echte vechten begon, uh, keken die eigenlijk een beetje verbijsterd toe. Die, die, die deden echt heel weinig. Mm. Is er op enige manier een verband met de politieke gebeurtenissen van de laatste tijd? Nou ja, we, we zijn hier zo gepolitiseerd in Egypte nu... dat iedereen direct die verbanden probeert te vinden... Dus er worden allerlei samenzweringstheorieën nu op losgelaten. En degene die het meeste schuld krijgt is zeker het leger. Want het leger zou er baat bij hebben dat, uh, dat er weer nieuw geweld is en dat er onlusten zijn. Want het zou bewijzen dat het leger met harde hand deze samenleving moet regeren om het rustig te houden. Dat is wel een heel veel gehoord argument wat, je, wat ik deze avond bij mijn vrienden tegenkwam. Mm -hmm. Wat je ook heel veel hoort is dat uh, de, de slachtoffers vanavond, de aanhangers van die club Agli... Ja. Uh, vooral uh, jongeren zijn die zich het afgelopen jaar enorm hebben bemoeid met de opstanden tegen Mubarak en tegen het leger. De ultras, zo heet de, de beweging van deze uh, supporters van de Agli, uh, hebben inderdaad zeer gepolitiseerd opgetreden het afgelopen jaar. Waar stonden zeer bekend als mensen die steeds op het aan het demonstreren waren. En misschien dat die wel een lesje hebben moeten leren door het leger. En ja. dat, dat soort verhalen gaan doen nu de ronde. Ja, ja. Wordt het nog onderzocht? Ja, ja, natuurlijk, het parlement heeft al aangekondigd... dat ze morgen met een speciale spoedzitting bij elkaar komen. Maar als het leger inderdaad hierachter zit, of de politie... of wat, wat voor van dat soort groepen ook... dan wordt het heus niet bekendgemaakt. Nee, dat zal wel niet, nee. Goed, dank, Jos Strenghold vanuit Cairo. Ja, dan, uh, Jan van der Putten verzamelde het nieuws uit de kranten vanmorgen. Ja, er komt ruimte voor commerciële draagmoeders, meldt het Nederlands Dagblad. Staatssecretaris Steven wil de regels voor dat type draagmoederschap versoepelen. Wensouders zoeken vaak hun heil in landen als India en Oekraïne. Daar is commercieel draagmoederschap legaal. Maar dan komen de problemen. Het kind krijgt bijvoorbeeld geen Nederlands paspoort. Teven wil het nu zo regelen dat commercieel draagmoederschap in Nederland wordt geaccepteerd... wanneer één ouder genetisch verwant is aan het kind en wanneer vaststaat wie de andere ouder is. Wat zou het toch mooi zijn wanneer je uit iemands hersenenactiviteit kunt afleiden wat die bedoelt, wat die zegt. En voor het eerst is dat gelukt, schrijft de Volkskrant. En dat kan op termijn van groot belang zijn voor verlamde patiënten en bijvoorbeeld mensen die in coma liggen. De ontdekkers werken aan de Universiteit van Berkeley in Californië. Met elektrodes wisten ze een klankdiagram van de hersenen te maken dat via een computer om te zetten is in spraak. Hele zinnelijk nog niet, want van de 18 woorden die de wetenschappers wisten op te pikken... waren er 6 duidelijk verstaanbaar. Maar toch. Er zijn 400 woningcorporaties in Nederland en die moeten zich elke 4 jaar laten doorlichten. Dat vindt een kamermeerderheid van PvdA, CDA, PVV en D66 staat morgen in trouw. Aanleiding zijn de enorme financiële problemen bij de Rotterdamse corporatie Vestia. Bijna alle woningcorporaties zijn lid van brancheorganisatie EDES. Die moeten zich al laten doorlichten. Maar Vestia, met 80.000 huurwoningen, de grootste van Nederland, is geen lid. En die houdt dus de deuren gesloten. Over de bouw gesproken. Het is berenkoud, maar veel bouwvakkers werken door. Volgens Spits zijn maar een paar duizend bouwvakkers door hun baas naar huis gestuurd. Een paar duizend op de 150.000 bouwvakkers die doorgaans op bouwplaatsen aanwezig zijn. Die cijfers komen van uitkeringsinstantie uwv NVV-bondgenoten vindt het nog te vroeg voor conclusies, maar zegt wel dat veel mensen die in de kou moeten doorwerken er niks van durven te zeggen, want ze zijn bang voor ontslag. Weer een zware slag voor Wochnum in Noord-Holland. Na DSB van Dirk Scheringa is nu bouwbedrijf Ursum Bouwgroep failliet. Volgens de Telegraaf betekende dat het verlies van 120 banen... maar indirect hadden duizenden mensen een band met het bedrijf. Ursum deed niet alleen zaken met allemaal onderaannemers... maar ondersteunde bijvoorbeeld ook voetbalclub De Spartanen... en carnavalsvereniging De Grote Kokers. Deze klap is groter dan na het DSB-faillissement, vertelde een wochtnummer. De heerste bij Ursum echt een familiesfeer. Morgen stemt het Europees Parlement over een wetsvoorstel... om de handel in jonge voetballertjes aan te pakken. Metro schrijft dat voortaan alleen spelers maken met een erkend diploma zaken mogen doen met clubs uit de Europese Unie. Ze krijgen niet in één keer betaald... maar gespreid over de duur van het afgesloten contract. De manier waarop het nu gaat is een stimulans... om spelertjes zo snel mogelijk weer door te verkopen... zegt Europarlementariër Esther de Lange van het CDA. Ze denkt niet dat die praktijk met die nieuwe wetgeving helemaal verdwijnt... maar je weet wel waar de rotte appels zitten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen... komova van Santana. Een historische dag is het vandaag volgens sommige Tweede Kamerleden. Vandaag spreekt de Kamer namelijk de verhoging van de AOW-leeftijd. Niet meer dat overbekende getal 65. Nee, iedereen die geboren is na 1955 krijgt pas op zijn 66ste AOW. Maar Wilma Borgman in Den Haag, historisch, is dat niet een beetje overdreven? Ja, Clary, uh, iedereen die ik sprak vandaag, die noemde het wel een bijzondere dag. Uh, de PvdA in GroenLinks pakte, plakte daar dan weer het etiketje historisch op. Nou ja, dat komt natuurlijk ook uh, door de geschiedenis tot standkoming van uh, dit voorstel. Want uh, voor de PvdA, uh, waar ze toch zich beroepen op het erfgenaamschap van Willem Drees, die aan de wieg stond van de AOW, voor die partij is dit een uh, heel moeilijke discussie geweest. Uh, een discussie die in de achterman van de PvdA voor diepe verdeeldheid zorgde, die ook binnen de vakbeweging voor uh, problemen heeft uh, gezorgd. En de PvdA is uiteindelijk akkoord gegaan nadat ze uh, van alles hadden toegezegd gekregen van de minister Kamp van sociale zaken. Nou ja, als je dat allemaal even in de ogen schouw neemt, dan is die kwalificatie misschien, uh, misschien wel begrijpelijk. Oké. Okay. Uh, de SP is tegen dit plan. Dan stond de SP gisteren samen met de PVV tegenover de ingrepen in de hoogte van de uh, pensioenen. Trekken ja. ze nu ook weer gezamenlijk op? Ja, ze zijn allebei uh, inderdaad nu tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. En in het debat ging uh, die positiebepaling gepaard met grote woorden. Paul Ulenbelt van de SP die begreep niet dat de PVDA het gore lef had gehad om het pensioenakkoord te steunen. Hij uh, zei in het debat dat hij vindt dat de PVDA zich moet schamen. Nou, logische consequentie daarvan zou zijn, zou je zeggen, dat de SP bij de eerste de beste gelegenheid die pensioenleeftijd... dan weer naar 65 zal brengen, dus weer omlaag. Maar dat wilde de Ule Belt van de SP helemaal niet beloven. Uh, Luister maar even naar een stukje van het debat... waarin Mariette Hamer van de PvdA een poging deed om duidelijkheid te krijgen. Is het nu zo dat voor de SP de verhoging van de AOW-leeftijd... naar 66 of naar 67 jaar een ononderhandelbaar punt is? En ik zou gewoon willen vragen, zegt u daar nou ja of nee op?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 zal ik als uh, socialist mij niet laten dwingen... tot dat de uh, verhoging van de AOW-leeftijd... de panacee voor alle problemen is op de arbeidsmarkt. Zo dom ben ik niet. Dus u krijgt geen nee, u krijgt geen ja... En bij ons is niks onbespreekbaar. En dat is ook nog eens een keer waar. Ja, Paul Ulenbelt van de SP. Misschien kan je wel zeggen dat ze stiekem, heel stiekem bij de SP... alvast een beetje dromen van het moment dat Emil Roemer die peilingen waarmaakt... en de grootste partij wordt en dan misschien wel gaat regeren. Want dan moet er samengewerkt worden met partijen die de AOW-leeftijd wel willen verhogen. En dat uh, realiseerde Ulenbelt zich kennelijk maar al te goed. En uh, dus was ineens niks meer onbespreekbaar. Nee, duidelijk. Geldt dat eigenlijk ook voor het uh, kabinet? Want vanochtend stond hij de Telegraaf van een lijstje met mogelijke nieuwe bezuinigingen... tot wel 15 miljard euro extra. Eén van de opties is eerder uh, de pensioenleeftijd nog meer te verhogen. Hadden ze eigenlijk niet even wacht, moeten wachten met dat debat? Ja, dat lijstje was een uh, indrukwekkende opzomming van pijnlijke bezuinigingen. Dat wel inderdaad. Uh, bijvoorbeeld de invoering van de medicijnknaak, beperking van de WW... minder subsidies, hoger eigen risico in de zorg, noem maar op. Uh, daar stond inderdaad ook tussen het eerder verhogen van de pensioenleeftijd. Niet in 2020, de eerste stap zoals nu nu de bedoeling is, maar al volgend jaar bijvoorbeeld. Uh, maar, kleren, dit was een notitie die geschreven was door ambtenaren. Het was een soort menukaart. En we hebben dat soort notities ook al eerder gezien. Uh, bijvoorbeeld bij de twintig werkgroepen van het kabinet Balkende. Dit zijn geen plannen, maar mogelijkheden. En pas als er cijfers zijn van het Centraal Planbureau... Uh, als er vervolgens uit die cijfers ook blijkt... dat er echt moet worden bezuinigd, dan pas worden er keuzes gemaakt. En uh, voor minister Kamp was er dus geen enkele reden... voor uh, uitstel of vertraging of wat dan ook van die plannen die hij nu heeft met de AOW. En dat zei hij toen ik hem vanavond sprak. Het is een bijzondere week, denk ik, voor iedereen in Nederland. We hebben een AOW-regeling die inhoudt dat je met 65 jaar je AOW krijgt. Dat gaan we veranderen. Dat wordt in de toekomst 66 jaar, 67 jaar. En als we nog veel ouder worden in de toekomst... gaat ook die AOW-leeftijd verder omhoog. We gaan in 2020 de AOW-leeftijd met één jaar verhogen tot 66. Dat duurt nog wel heel erg lang, meneer Kamp. Ja, het duurt lang, maar het is negen uh, jaar na nu... en het geeft de mensen ook de gelegenheid om zich daarop voor te bereiden. En ik denk dat als er iets uh, 55 jaar niet veranderd is geweest... en je gaat het dan veranderen, is er een grote ingreep in de samenleving. Bovendien staan we nog eerst voor de opgave om uh, de mensen tussen 55 en 65 jaar... die nog in mindere mate werken dan de jongeren, om die meer te laten werken... Nou, dat kunnen we de komende jaren voor elkaar krijgen. Mensen kunnen zich gaan voorbereiden. En dan in het jaar 2020 is het zover en dan gaan we die AOW verhogen. Er wordt gesproken in Politiek Den Haag over nieuwe miljardenbezuinigingen. Is het dan een aantrekkelijke gedachte? Het stond ook in uw verkiezingsprogramma. Is het dan een aantrekkelijke gedachte om te zeggen... we doen dat wat eerder, want dat levert zoveel geld op? Op zich is dat een aantrekkelijke gedachte, maar het is wel een gedachte die je vervolgens ook nog uh, tot uitvoering moet kunnen brengen. Dat betekent, je hebt daar, gaat erover. Je hebt daar een meerderheid voor nodig in de Tweede Kamer. En bovendien, we hebben met uh, de vakbeweging en met de werkgevers afspraken gemaakt over wat we met de aanvullende pensioenen doen en wat we gekoppeld eraan met de AOW gaan doen. En ik denk dat als we uh, heel moeizaam die afspraken hebben gemaakt en we zijn tot overeenstemming gekomen, dat dan heel verstandig is om je ja, aan die afspraken te houden en te profiteren van het het werk wat je de afgelopen twee jaar hebt gedaan. Als we in plaats daarvan nu de afspraak op zouden zeggen... en het anders zouden gaan doen dan, dan, dan overeengekomen is... Ja, dan beginnen we weer opnieuw met discussiëren. En in plaats van dat we dan concreet wat gaan veranderen... zitten we hier alleen maar te discussiëren en te praten. En de tijd gaat verloren en de financiële problemen worden steeds groter. U denkt dat de steun die u er nu voor heeft... dat die verloren gaat als u verder gaat dan dit? Zeker, we hebben afspraken gemaakt met de vakbeweging over het verhogen van de AOW-leeftijd, de pensioenleeftijd. De vakbeweging was daar eerst helemaal geen voorstander van, maar uiteindelijk zijn er toch afspraken gemaakt. Hier in de Tweede Kamer is daar ook een meerderheid voor gevonden. En ik denk daar is heel hard aan gewerkt door, door mij, maar ook door mijn voorgangers, om dat voor elkaar te krijgen. Heel hard aan gewerkt ook door de vakbeweging en de werkgevers, ook door partijen in de Kamer. En om dat allemaal op, op het spel te zetten, daar voel ik helemaal niets voor. Dat betekent dat deze stap die u nu zet, de verhoging op termijn naar 66 en vijf jaar later naar 67, dat is het dan ook? Ja, gekoppeld nog een keer aan de afspraak die we ook hebben gemaakt... dat als de levensverwachting verder stijgt, dan gaat ook de AOW-leeftijd verder stijgen. En die maar van... kan dat nog in deze kabinetsperiode geconcludeerd worden? Nee, dat gaan we steeds concluderen elf jaar voor het moment dat het zich voordoet. En dat betekent dat in de toekomst moet ook weer een beslissing genomen worden... naar aanleiding van de groei van de levensverwachting dan... of en wanneer er een verdere verhoging van de AOW-leeftijd plaatsvindt. Dat zal ik in mijn periode als minister niet meer meemaken. Nee, voor hen is het duidelijk, het blijft... Zoals als het nu is. Vanaf 2020 wordt de eerste stap gezet. En dan in 2025 de tweede stap. En daarna kijkt het kabinet weer verder. Dus uh, van het lijstje mogelijkheden van vanochtend... kan er alvast één worden geschrapt. Nou, dat is dan toch weer duidelijk. Wilma Borgman, in Den Haag. I was never really into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 Today. magic and it gets me uh, uh, uh, again and again and I feel like I'm flying Dat waren de crazy vibes van Céla Sou, de Belgische zangeres. Volgende week houdt GroenLinks haar congres. Vorig jaar werd het congres beheerst door de discussie... over de politietrainingsmissie in Koulous. En dat dreigt ook dit jaar weer te gebeuren... want een groep van 87 GroenLinks-leden wil de Tweede Kamerfractie bewegen... om de steun aan de missie in te trekken. En een van die leden is Karel van Broekhoven. Goedenavond, meneer van Broekhoven. Dag. Ja, vorig jaar uh, leidde u ook al een groep GroenLinks'ers die tegen de missie was. Uh, dat leidde toen tot langdurige en emotionele discussies, kan ik me herinneren. Uh, nu komt u met een motie om de steun stop te zetten. Wat is de aanleiding voor die motie? Nou, het is nu één jaar na dato dat um, uh, GroenLinks ja heeft gezegd tegen die missie... en dat we er uh, voor, bij het vorige congres over gesproken hebben... Mm -hmm. Ze kunnen nu na een jaar kijken van... wat is er van al die beloftes van Jolanda Sap terechtgekomen? Wat is er van al die beloftes van eh, onze minister-president terechtgekomen? En hoe pakt die missie uit? Want die missie is nu een half jaar bezig. En ja. eh, als we naar kijken, dan zien we dat er van alles mis is. De beloftes zijn voor een deel helemaal niet nagekomen. Die missie eh, toont hele vreemde verschijnselen. Er zijn veel te weinig agenten bijvoorbeeld om op te leiden. Ja. Nou, we vinden dat het dan nu toch wel tijd wordt... om die stekker waar Jolanda het in de tijd door gaat. Emma, uit. <laughs> Welke beloftes zijn niet nagekomen? Uh, het gaat voornamelijk om het bereiken van een politieke oplossing. Daar zou Nederland zich heel erg sterk voor maken, was de belofte. En Jolande zou daar uh, scherp op letten dat het zou gebeuren. Nou, daar is gewoon helemaal niets van terechtgekomen. Mm. En de tweede is het uh, agentvolgsysteem. Want uh, GroenLinks heeft, heeft er uh, de nadruk op gelegd dat we alleen agenten willen opleiden, geen soldaten. Mm. We willen niet dat die mensen gaan vechten. Nou, daar had premier Rutte dan het agentvolgsysteem voor bedacht. Daarmee zouden we kunnen zien wat die agenten precies deden in de praktijk. Ja. Maar nu blijkt dat dat systeem helemaal niet realiseerbaar is. En ik, ik kan me ook herinneren dat het congres een motie aannam... waarbij de fractie werd opgedragen duidelijke criteria op te stellen... om de missie te kunnen beoordelen. Zijn die er ooit gekomen? Ja, dat is ook zoiets. Dat was een motie die uh, door uh, andere leden is, uh, ja. is ingediend. En trouwens, er werd ook gevraagd om meer debat en meer openheid. Mm -hmm. Dat is allemaal niet gebeurd. En dat vinden wij ook een reden om te zeggen... ja, als de fractie dan uh, dat soort dingen allemaal niet doet... Uh, dan moeten we de dus zaak toch maar weer eens ter discussie stellen. Ja, ja. Maar goed, valt er binnenkort nog iets te beslissen over de Koenigsmissie? Ik bedoel, heeft het zin dat u dat nu oprakelt? Nou, um, ja, want uh, in, in de tijd is dat gezegd hè, door Jolande. Ik trek ja? de stekker eruit als... Nou goed, uh, het als is nu waar geworden, dus kom maar op met die stekker. Zeggen we dan. En bovendien is er nog wat anders aan de hand omdat er te weinig agenten zijn... en een groot deel van onze trainers eigenlijk niks te doen heeft... komt het, uh, de regering nu met een voorstel om andere soorten agenten op te gaan leiden. En, ah. ja, daar zijn wij ook heel erg tegen. Want dat wordt een heel ander soort politie... waarvan je zeker weet dat ze oorlogshandelingen gaan verrichten. Wat voor soort andere en... agenten zouden dat zijn? Nou, bijvoorbeeld de grenspolitie. Okay. De grenspolitie moet ervoor waken dat er niet van buiten Afghanistan... allerlei uh, kwalijke elementen hmm. het land binnen trekken. Nou, dat wordt u schieten. Dus er wordt binnenkort sowieso weer over uh, gepraat in de Kamer... en dan zegt u, dan moet GroenLinks maar uh, ermee ophouden. Nou, ja, het, ja, het onderwerp staat sowieso weer op de agenda ja, in de Kamer precies. binnenkort. Nee, door die reden, ja. ja. Goed, nou, vorig jaar haalde uw motie het niet. Denkt u eigenlijk dat dat nu anders zal zijn? Nou, onze, vorig jaar hadden we een motie van uh, afkeuring. Dat ja. is natuurlijk een vrij krachtige, krachtige uitspraak. Ik zeg we gewoon, we roepen het, uh, de fractie op om um, te stoppen met de missie. Althans, een steun te stoppen. Ja. Dus dat is een wat minder harde uh, formulering. En een van de redenen waarom mensen toen uh, niet graag op die motie van ons stemden... was dat Jolanda zat er nog maar net als nieuwe partijleider... En we nee. willen haar niet te veel uh, in de weg zitten en we willen haar niet te veel voor de voeten lopen. Dat is nu anders. Nee. Dus uh, dat zou kunnen betekenen dat er nu meer steun is. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat een heleboel van die mensen die erg tegen die missie waren, ondertussen geen lid meer zijn. Dus die zijn er niet meer bij nee. het komende congres. Dus nee. wij zijn heel benieuwd. Ja, heel benieuwd, maar de kans is klein. Uh, uh, beluister ik toch een beetje in uw woorden. Um, nou, doet nou, het gemiddels... Nee? Ja? 50-50. Ja. Oké, okay. GroenLinks doet niet zo goed in de peilingen. Wijdt u dat aan die uh, Koenloos-discussie eigenlijk? Ja, zeker. Wij merken in gesprekken met, uh, met uh, mensen... dat het ons verweten wordt dat wij met die missie meedoen. Het is ook een GroenLinks-missie geworden in de publieke opinie. Wat natuurlijk niet waar is. Het is Hoe een bedoelt u dat? Het is een nou, GroenLinks, GroenLinks wordt... Ja, GroenLinks wordt geafficheerd met die missie. Hm. Jullie missie, wat een, wat een rare missie van jullie. Hè? Dat soort dingen krijg je toch. Dat is natuurlijk onze missie niet. Nou ja, u hebt er wel steun aan. Zonder de steun van GroenLinks was hij niet doorgegaan. Nee, zeker niet. En zonder de steun van GroenLinks was natuurlijk de spanning binnen de coalitie ook uh, al direct opgelopen. Op ja. de PVV ook tegen. Maar goed, in die zin is het uw missie dus wel. Ja, ja, maar is dat moet het niet Unissie, zijn. mede missie, zo moet ik het zeggen. Ja, nou ja, ja, dat was ook de reden waarom we tegen waren natuurlijk. Ja. Wij willen geen verantwoordelijkheid dragen voor iets wat met de NAVO te maken heeft. Maar goed, maar u weet dus de uw, uw stand van GroenLinks in de peilingen aan die discussie. Nou, Onder andere hoor, ja, ja. Maar goed, nou rakelt u zelf die discussie weer op. Je, je zou voor hetzelfde geld kunnen beweren dat u de partij nu eerst schaadt. Nou, die peilingen zijn van voordat wij die motie ingediend hebben, dus dat kan niet het geval zijn. De kiezer had zich al van GroenLinks afgewend voordat dit nieuws bekend werd, ja. dus um, dat zal niet het geval zijn. Um, ontleed u nog een extra argument om daar zo snel mogelijk uh, weg te gaan aan het NAVO-rapport, waar uh, bekend wordt dat de politie en het leger in Afghanistan samenwerken met de Taliban? Ja, want dat betekent dat die agenten van ons, dat we die voor niks zitten op te leiden. Nou ja, voor niks. Ze hebben wel degelijk, dus als dat, als dat allemaal waar is... hebben ze dus wel degelijk een doel, namelijk straks met de Taliban, uh, de Taliban aan, de, aan, ja, aan de macht helpen. Ja, maar daar hebben we ze niet voor opgeleid. Nee, het was niet onze bedoeling om de Taliban aan de macht te helpen. En hm. ja, wij leren ze dan, als het goed is, uh, juridische vaardigheden en, en wetskennis... Uh, en dat zal onder de Taliban toch een heel ander soort, uh, soort dingen zijn... die agenten ja, gaan doen. Ja. Ik vermoed dat we eigenlijk gewoon soldaatjes krijgen... die het door ons geschonken geweer gaan gebruiken in de strijd voor de Taliban. U memoreerde net even dat een heleboel um, GroenLinks-leden... die vorig jaar uh, geen, geen gelijk kregen, dat die weg zijn gegaan. Wat betekent ja. het voor uw positie binnen GroenLinks... als u nu weer geen gelijk krijgt? Nou, eigenlijk niks. Wij, wij vinden dat de zaak nu... Uh, uitgediscussieerd moet worden. We zijn mm -hmm. een jaar na dato. Er, er is weer een congres en dat zijn de momenten waarop je dat soort dingen doet. Ja, uh, zeker. Wij vragen de leden, van, leden wat... Nee, dat is mij duidelijk, van? maar wat, wat betekent het als uw motie niet wordt aangenomen? Ja, dan wordt het gewoon niet aangenomen oh, en dan okay. weten we dat ook. En dan zullen wij daar ook verder niets, niet meer over doorzuren tot er weer iets nieuws gebeurt. In 2014 gaan de Amerikanen weg ja. uit Afghanistan. Nou, dan, dan gebeuren er hele vreemde dingen in Afghanistan, kun je nu wel zien aankomen... Goed. Dan gaan we weer eens oprakelen wat die agenten van ons eigenlijk gedaan. Ja, achteraf. Goed. Kabel van Broekhoven, dank u wel. Oké. Okay. Me, myself and I.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 to one of us so if you pass me by three hearts will break in two cause me my Me, myself and I, Randy Crawford. Morgen zijn prins Willem-Alexander en Maxima tien jaar getrouwd. Hoe staat het prinselijk paar er nu voor? Hebben ze het een beetje leuk samen? Vullen ze elkaar goed aan? Geven ze elkaar de ruimte? Ik ga erover praten met Doreen Hermans, historica en schrijfster... van verschillende boeken over de monarchie. En met volkskantjournalist Jan Hoedeman. En daar begin ik mee, want die zit elders op afstand. Jan Hoedeman, hoe zou je het paar na tien jaar typeren? Nou, ze staan er op zich uh, goed voor, denk ik. Uh, je hebt de afgelopen tien jaar heb je een ontwikkeling gezien waarbij ze uh, uh, moesten, uh, deden wat ze moesten doen, namelijk uh, nageslacht verwekken. Ja, dit is een beetje prozaïs, maar uh, zo is het natuurlijk wel. Ja, Want, uh, ja anders dan uh, kan de monarchie uh, straks. Uh, een klein beetje opdoeken natuurlijk. Maar je ziet zijn toenemende mate uh, klaar worden voor het, uh, voor het ambt. Uh, maar je moet, je moet maar zien uh, of het inderdaad straks uh, zo goed loopt als het zou kunnen lopen. Nou ja, goed. Maar, maar dus ze deden wat ze moesten doen. Dat is uh, de, <Klacht> mm -hmm. jouw typering na tien jaar. Dorien Hermans, wat is uh, wat is jouw typering? Ja, nou dat, dat, dat vind ik een hele goede. Um... Het ziet eruit alsof ze het enorm leuk vinden, kroonprinses en kroonprins zijn. En dat heeft Willem-Alexander niet altijd zo gevoeld. Hij heeft heel veel laten merken dat hij het niet leuk vond. En hij, vindt het pas echt, hij straalt pas uit dat hij het echt leuk vindt sinds Maxima er is. Dus dat, dat heeft zij dan toch maar mooi bewerkstelligd. Ja. ja. ja. ja. En, en hebben ze eigenlijk een duidelijke ontwikkeling, behalve dat dan? Want dat is een ontwikkeling duidelijk. Die, mm -hmm. Maar hebben ze een, een, een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt, Jan Hoedeman? Nou, dat vind ik wel. Je ziet um, met Maxima aan zijn zijde... Um, is hij meer ontspannen, Willem-Alexander. Ja. En heb ik het gevoel dat de, de Nederlandse bevolking... Ja, meer clementie heeft, meer, meer geloofwaardigheid toekent... aan zijn toekomstig uh, ambt. En dat... ligt dat dan aan Maxima? Ja. Eigenlijk, is dat de rol van Maxima? Ja, ook. Omdat, uh, kijk, zij... Behalve onze minister-president hebben mensen op dat soort posten... Uh, behoefte aan een klankbord. <kliek> en dat is belangrijk. Uh, dat er iemand is die tegen jou kan zeggen... Ja, doe eens een beetje normaal. Uh, ja, Zou je dat wel zo of zo doen? En dat is iemand die dat zegt zonder, zonder een soort persoonlijk belang. Hmm. Die zegt het alleen maar omdat hij e wil dat jij dat goed doet. En zoals Beatrix, uh, uh, Beatrix had Klaus. Ja. Dat is natuurlijk ook goud geweest voor Beatrix... Nou goed, dat zie je nu ook bij Willem-Alexander. Die heeft Maxima. Ja, maar is dat, is Dorien dat, uh, Hermans, echt de, uh, de uh, rolverdeling... Dat, dat zij het klankbord is en niet meer dat? Ze hebben... Tenslotte dus allebei een fulltime baan, ook nog daarbij. Ja, maar um, dat klankwoord zijn. Ik uh, vond één opmerking van hem uh, wel uh, opmerkelijk. Dat was dat hij zei dat hij um, van verliefd man uh, overstapte naar een man die voelde dat dit de goede combinatie was. Toen zij hem op zijn tekortkomingen begon te wijzen. En dat, ja, hij staat niet bekend als iemand die heel goed tegen kritiek kan. Maar wel van haar blijkbaar. En dat is gewoon echt, ja, dat is goud waard natuurlijk. Ja. Je... Maar is er verder nog een rolverdeling? Kortom, kijk, ze, ze hebben allebei een baan. Ik bedoel, ze zijn allebei, zijn ze fulltime bezig met ja. wat ze zijn? Maar ze zijn collega's, Namelijk... hè? Ze zijn collega's in het bedrijf. Ze zijn collega's in het bedrijf, ze vullen elkaar aan. Ja. Ja? In welk opzicht? Ja, ja, ik denk dat dit... Nou, uh, op de eerste plaats is uh, de monarchie nogal gebaat bij een mooi, uh, mooi beeld. En uh, zij is natuurlijk heel decoratief. Uh, zij staat hem leuk, laat ik ja, zo zeggen. Maar wat zijn jullie, wat zijn jullie zuinigjes eigenlijk? Ze, ze, ze, ze, ze staat mooi, ze ziet er leuk uit. Ze heeft toch veel meer inhoud dan dat Ja, nou, dat, dat, dat vind ik zeker ook. Ik vind... Maar ze, je moet wel even benadrukken bij haar. Er is, één ding is wel zeker dat die x-factor van het naar buiten treden... Die is heel belangrijk voor het koningschap. En uh, zoals Walter Becht in de 19e eeuw zei, um, uh, het, de monarchie is het theater van de staat. Dus uh, dat moet gewoon een uitstraling hebben. En zij heeft een fantastische uitstraling. Dus hmm. dat wel echt, ik bedoel, daar kun je niet genoeg om uh, overschatten, zeg maar. Oké, okay. klankbord, uitstraling, dat brengt zij mee, ze maakt hem ontspannen. Uh, ze hebben gedaan wat ze moesten doen. Kan dat nog ietsje inhoudelijker, Jan Hoedeman? <laughs> ja, op zich wel. <coughs> um... Ze hebben natuurlijk ook fouten gemaakt. En, <laughs> uh, uh, uh, <laughs> dat, en, uh, dat zou je bijna vergeten aan de vooravond ja. van uh, tien jaar huwelijk. Maar mm -hmm. uh, die villa in Mozambique was natuurlijk een, uh, een horreur. Dat, ja. uh, dat is een inschattingsfout ja. van de bovenste plank geweest. <hijf> uh, het Nederlandse volk wil niet een koningspaar dat zich tussen de jetset begeeft... tussen vijftig nee. andere villa-bewoners die niet minder dan uh, 50 miljoen... Uh, dollar op de rekening hebben staan. Nee. Dat, dat, dat is niet een Nederlandse koning. Maar waar weet je die uh, inschattingsfout aan eigenlijk? Uh, aan, de, aan de taxatie van Willem-Alexander... Dat, uh, dat hij denkt dat er dingen van hem privé kunnen zijn. Dat, mm. kan, dat kan tot op zekere hoogte. Maar als jij uh, denkt privé vakantie te kunnen vieren... vele duizenden kilometers verderop... met een stoet beveiliging achter je aan... in een ongerept stukje land... Ja, ja, dan vraag je dus om grote moeilijkheden. Zou het ook kunnen zijn dat hij uh, uh, aanvankelijk hele goede bedoelingen had... ...Durien Hermans, namelijk in zijn uh, vaders voetvoorsporen te treden... ...wat Afrika betreft? Ja, dat denk ik wel, want uh, dat moet haast wel, omdat uh, Klaus hem zo doordrinkt heeft van uh, verantwoordelijkheid voor ontwikkelingssamenwerking. Uh, Klaus was daar zo ongelooflijk mee bezig, dat zelfs als hij een chocolaatje in zijn mond stopte, uh, was hij al zo, <laughs> vertelde hij al uit welk land dat, uh, dat het cacao kwam. Waar hij, dat van altijd, hij, was echt, hij zei zelf, Klaus, altijd dat hij gewoon een overkill bij de kinderen deed. Dus ik denk dat er, daar moet toch iets van zijn blijven hangen. Dus uh, ik denk zeker dat hij op zich... Die deels zeker goede bedoelingen had. Ja, maar ja. niet te min een inschattingsfout. Ja, dat is, het wel. Um, is het eigenlijk een, een, een typisch oranje paar, want we hebben het nou over, over zijn ouders in elk geval. Maar is het een typisch oranje paar vergeleken met de voorgangers? Nou, het is wel een paar dat uh, in deze tijd past. Kijk, Beatrix gaat uh, onderbiedig gezegd langzaam deze tijd uit. Die is gewoon 30, 40 jaar ouder. <kwijnt> en ja, goed, ze hebben natuurlijk meer aansluiting met de jongere generaties. En ja, even los van Mozambique, uh, uh, al, al te onzinnig gedragen ze zich natuurlijk ook niet. Mm. Ze, proberen, ze proberen toch dicht bij het volk te zijn. Na, uh, uh, naar de microkredietactiviteiten uh, en het watermanagement bij, uh, bij de Verenigde Naties. Uh, toen die peilingen naar beneden gingen door Mozambique... hebben ze echt hun best gedaan om Nederland weer te heroveren... door brandweerkacernes te openen, door het Oranjefonds uh, uh, voluit... Uh, te benutten als, als beschermpaar, dus daar hebben ze dat, dat. Voelen ze wel aan dat ze daar eh, land hebben laten braak liggen? Ja, ja. Wat, wat was de grootste test tot nu toe, behalve Mozambique, door in Hermand. Um... Nou, dat is toch wel een hele belangrijke geweest. Ik denk zelfs dat het het beste is wat ze heeft kunnen overkomen eigenlijk. Dat ze nu pas echt klaar zijn voor het koningschap. Door dat Mozambique, maar ook door de, die speech van Maxima... Waarin, ze, waarin voor het eerst Maxima werd aangevallen. Over de identiteit van Nederland. Ja, dat had ook iets jetsetter is. Dat ze zei, ik ben helemaal geen Nederlander, ik ben een wereldburger. Maar ja, dat ligt natuurlijk, uh, natuurlijk voor haar. Nou, als Ze zei dat... ook dat ah, ja. de Nederlandse identiteit niet bestond. En dan had ze ja. er gelijk in. Ja, ja. ja en dat is wel van, en, een, hoe, je, hoe je het bekijkt. Ja, en, en, ja. En, en, natuurlijk, en natuurlijk is een wereldburger. Alleen kan zij dat niet zeggen, want dat willen wij niet horen. Nee, dat willen wij niet horen. <lacht> maar, maar, ja, precies. Nee, okay. nee. maar goed, dat zijn ze doorgekomen, uh, zeggen jullie allebei. Zowel Mozambique als, uh, als de identiteitskwestie. Ja. Um, um, wat zijn nu nog de valkuilen? Uh, dat is uh, in, het, in het diepe springen. <coughs> Kijk, het kan best zijn dat we over vijf jaar zeggen. Nou, dat hadden ze we wel vijf jaar eerder mogen doen, bij wijze van spreken. Ja. Maar het kan ook zijn dat we zeggen: van. Uh, pff, zat is er nog maar? Ja. Ja, je weet het gewoon niet. Uh, ze moeten goede adviseurs om zich heen hebben, maar er vooral ook naar luisteren. Ja, ik, ik kan bij geen van jullie tweeën echt een, een, een, een enthousiasme ontdekken... waaruit ik kan opmaken dat het nu toch tijd wordt... dat het stokje weer eens overgegeven wordt qua koningschap. Oh, dat, dat wil ik wel zeggen. Volgens mij is het tijd dat het stokje wordt overgegeven. Maar, <laughs> maar ze moeten natuurlijk wel kritisch gevolgd worden. Ja, zeker. Dat is aan jou wat toevertrouwd, Doreen Hermans, aan jou Ja, ook, je kan natuurlijk niet mag. overkomen als iemand die klakkeloos staat uh, zwaaien met vlaggetjes. Dus uh, <laughs> je moet een beetje kritische noten. Is uh, beter voor de geloofwaardigheid. Maar uh, ja, ik denk wel dat uh, er iets gaat blijken de komende tijd. En het zal. Het kan best zijn dat het. Uh, Kijk, het wordt natuurlijk een test voor hun relatie als hij uh, koning gaat worden. Want dan zal het toch, uh, zoals bij Beatrice en Klaus in dat tijd, was het toch een soort een extra uh, spanning voor hun huwelijk... Dat uh, hij opeens. Dat, dat uh, Beatrix opeens. Uh, toch haar eigen zaken moest doen. Daar werd ook gezegd door Klaus, die zei ook van... ja, zij houdt me daar buiten. Ja. Uh, maar die indruk heb ik niet bij, bij deze twee, of wel? Nou, uiteindelijk zal het... Nee, ik denk het niet, maar uh, dat hadden zij ook in de tijd ook niet het idee. Maar uiteindelijk zal het in de praktijk... is het toch zo dat hij moet die politici uh, spreken... en uh, zich verantwoorden, en niet zij. En dat zal toch... Uh, nu is het een beetje de speeltuin nog. En ja, ja. Uh, dat wordt wel het echte werk. Maar kunnen ja. ze het aan, Jan Hoedeman? Nou, dat denk ik wel. Ik, en okay. ik denk dat de ervaringen van, uh, van uh, de vader en grootvader uh, toe hebben geleid... dat ze hier heel goed over gesproken hebben. Ja, en nagedacht waarschijnlijk. Mm -hmm. Goed. Over tien jaar spreken we weer... Nou ja, waarschijnlijk wel eerder. <laughs> <laughs> Dank jullie wel, Dorien Hermans okay. en Jan Hoedeman. Graag gedaan. Op het Filipijnse eiland Tawitawi -tawi zijn een Nederlandse en een Zwitserse vogelspotter ontvoerd. Voor het gebied geldt al jaren een negatief reisadvies. Dus wat deden die twee daar eigenlijk? En wat voor gebied is dat Tawitawi? -tawi? In de studio uh, Roy de Haas, vervent vogelspotter, heb ik mij laten vertellen. Um, uh, wat, wat voor vogel zit er in de Filipijnen uh, dat je zo'n risico zou nemen? Nou, op de Filipijnen zelf zitten zo'n 185 vogelsoorten die nergens anders in de wereld voorkomen. Uh, op dit eiland, Tawi-Tawi, uh, zo'n twee, drie soorten. Ja? Uh, waar je eigenlijk voor naar het eiland moet. Nou, noem er eens één. Een. Uh, Zulu-neushoornvogel. De Zulu-neushoornvogel. Zullen we eens even gaan luisteren hoe die, eruit, hoe die, hoe die klinkt? Doen, ja. Is dat hem? Dat is hem. <laughs> Beschrijf ja, nou ja, hem eens. Is, het is een, een vrij grote uh, zwarte uh, neushoornvogel. Met uh, de, de karakteristieke uh, ja, hoornachtige neus. En dan uh, zeg maar bovenop nog een, een, een uitsteeksel. Um, en ja, een bosvogel. Ja. En ik kan me zo indenken dat uh, de man die nu vermist wordt... Uh, daar zeker uh, naar op zoek was. Maar goed, we weten hoe die klinkt. Ja. We hebben er vast ook plaatjes ergens van. Zou je een risico nemen om zo'n risico als deze man heeft genomen naar een, hè, een gebied waar, waar, waar, een, waar, een reis, waar een waarschuwing geldt, om ook echt te zien? Ja, ja ik wel. Ja? <laughs> ja, nee, t, t, t, t, in het verleden heb ik wel vaker ook uh, risico's genomen. En uh, ja, je, je moet het afwegen en als er echt een, een negatief reisadvies is uh, vanuit uh, buitenlandse zaken. Ja. Dan kan het me indenken dat, dat je daar toch wel twee keer of drie keer even moet krabben achter je oren. Van nou, moet ik dit nog wel doen? Ja. Um, en in dit geval heeft hij dat risico wel genomen. Ja. Um, Bent ja. u zelf wel eens over het randje gegaan? Of tot het randje gegaan? Ja, ja. je ja, risico nemen? We zijn wel een paar keer over het randje gegaan, ja. Het is, uh, nou ja, dit, we zijn een aantal jaren geleden zijn we naar uh, Oeganda geweest. Uh, Bij Windy. En dat ligt aan de grens met Congo. En daar zijn natuurlijk heel veel onlusten. en, en heel veel uh, Congolezen die uh, de grens overgaan. Nou, ja. daar, als je daar in een uh, park rondloopt. dan uh, wordt het echt verplicht gesteld dat je met. Uh, uh, twee wachters meegaat, dus uh, twee soldaten. Um, ja, die lopen in de weg uiteraard met het vogelskijken. Maar, ja, die maken lawaai en dan gaat die vogel, die vliegt weer weg. Ja, of ja, die laat ja, zich helemaal niet zien. een sigaretje en dus op dus en zo. Dat zijn de, ja, die ja, dingen die je niet ja. echt uh, <laughs> wil. Maar dat, dat, ja, daar wordt echt verplicht gesteld als je het parkje in gaat. Van nou, uh, ja, je, je komt er niet eerder in als dat uh, je akkoord gaat en ook betaalt voor twee soldaten. Ja, ja. ja. Hoe raak je toch zo geobsedeerd um, door een vogel dat je hem moet zien. Kunt de... ja, ja. Ja. Dat, dat is iets dat, dat pak je op een gegeven moment. Dat begint in Nederland al met, uh, met een aantal vogelsoorten. Je zegt van ja, dit, dit zijn hele mooie vogels. Maar die zie je dus uh, wat, wat makkelijker natuurlijk dan in het buitenland. Er zijn zo'n 10.000 verschillende vogelsoorten in de wereld... Um, ja, ik heb er meer dan de helft al, uh, al gezien. Meer dan de helft van ja. die 10.000 verschillende vogelsoorten? 100 soorten al gezien. En allemaal gefotografeerd ook? Nee, nee, nee. nee, nee. Niet, maar wel een groot deel. Want dat al. probeert u ja. natuurlijk wel, Adoraans, want u wilt ja, natuurlijk ja. bewijzen dat u, dat u ze hebt gezien. Ja. ja, ik heb ook een fotoagentschap, dus ik uh, vind het ook leuk om dat soort dingen natuurlijk te verkopen. Lek. Goed. Ja. Nou, we praten zo verder. Aan de lijn-Michel ja. uh, Mich Maas, uh, ook net uit het Nest, zullen we maar zeggen. Uh, Goedemorgen. Okay. Want het is, want het is uh, morgen bij morgen. jou. Hoor. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Um, um, wat is er inmiddels duidelijk over deze ontvoering? Uh, nou, zo bijna alles, behalve wie het gedaan heeft. De de gids die was meegenomen, die is namelijk ontsnapt. Die is uit de speedboot gesprongen waar die, uh, waar die mensen, de ontvoerders, uh, mee kwamen. Mm -hmm. En die heeft kunnen vertellen wat er is gebeurd. En uh, ja, hij was met zijn groepje uh, gewoon op weg op, dat, op de eilandengroep Taui Taui, op een heel klein eiland. Uh, niet om een neushoornvogel uh, te fotograferen, maar een duif. Een bloedend hartduif, als ik het goed begrepen heb. Klopt, zit er ook. En, oh, dat euh... zit er ook klopt, <laughs> zegt hij. Ja. Een bloedend hartduif, <laughs> ja. Dolksteen. Ja. En, daar, ja. en daarbij, ja, toen. We <laughs> waren al tien dagen actief in dat gebied. Tien dagen foto's maken. Dus op een gegeven moment zijn ze wel opgevallen. En ze zijn door uh, vijf gewapende mannen overmeesterd en meegenomen. En uh, zijn vermoeden is. Het vermoeden van die gids is dat het uh, lokale mensen zijn geweest. Uh, die. De uh, ontvoerden nu willen verkopen aan de abu sayyaf groep. Hè? Dat is een terreurgroep die in die regio actief is. En die bekend staat omdat ze uh, regelmatig buitenlanders ontvoeren. Ja, ja, want dat tawi tawi, dat, dat geldt niet voor niet, zo'n negatief reisadvies, begrijp ik. Nee, nee, zeker niet. Want dat is uh, het ligt vlakbij de, de twee hoogteilanden, zeg maar, van die terreurgroep. En die, uh, die groep die is vaak actief ook op de Taui-eilanden. En de lokale regering die adviseert tot iedereen, ook de, de Nederlander in dit geval, en de Zwitser, om een gewapende escort mee te nemen als je je in dat gebied begeeft. Alleen uh, ja, die twee hebben dit geweigerd, ze wilden ja. geen gewapende mannen meenemen. Want bang en, dat en ze een dus sigaretje een op zouden steken. steken. Misschien, ik. Ja, dus, ik, ik weet het niet, ja. Maar uh, in ieder geval, ze gingen alleen stappen met een. Ze kregen wel begeleiders mee. En de een was een gemeenteraadslid uit de buurt. En uh, de ander uh, was een politieman, maar die had geen wapen bij zich. Dus die twee die waren bij die ontvoeringsactie meteen weggejaagd. En. Uh, ja, ja. ja, en, en deze, er wordt dus vermoed dat, dat, dat ze uh, zullen proberen... om deze mannen te verkopen aan een terroristische organisatie. Wat is, wat is, daar, dan, wat is daar het doel van? Nou, die willen geld hebben, die willen losgeld. Ze hebben uh, regelmatig mensen ontvoerd voor losgeld. En ook op dit moment zitten er zo'n uh, acht, uh, is de schatting... zitten er vast ergens op een eiland waar... Uh, ...te wachten tot hun losgeld wordt betaald. De laatste die ontvoerd was, uh, is een Australiër. Die is op 5 december ontvoerd. En daarvan is na een maand is er een uh, video naar buiten gekomen... ...waarop 2 miljoen dollar wordt geëist. En de vrees is dat dit nu ook gaat gebeuren met deze twee. En dat kan dus eindeloos duren ook. Ja, het kan lang duren, want ja. uh, er zijn mensen die, die al uh, halverwege vorig jaar zijn gekidnapt en die daar nog steeds zitten. Gebeurt er überhaupt iets om ze vrij te krijgen, dat jij weet? Nou, de militaire uh, autoriteiten die zeggen dat ze proberen om uh, dit eilandje waar het op gebeurd is, om dat uh, af te sluiten van de rest, dus om dat te omsingelen, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat die twee niet naar een ander eiland worden gebracht. En, uh, dan, en verder willen ze mariniers in gaan zetten om dan het eiland uit te kammen. Ja, maar goed, um, um, dat, uh, gezien eerdere ervaringen zal waarschijnlijk dus weinig succes hebben, begrijp ik hieruit. Ja, ja de, vermoedelijk zullen ze aan de andere kant ook moeten beginnen om te onderhandelen over hun ja. losgeld en over de prijs. Want meestal uh, komt het daar dan toch op neer. En daar is dan de Nederlandse ambassade bij betrokken ofzo? Ik neem aan van wel de ambassade die heb ik gesproken, die zijn in ieder geval, zeggen ze, met alle autoriteiten in contact. Dus die bellen met leger, met politie en lokale autoriteiten om in ieder geval uh, te weten uh, wat, wat er aan de hand is, wat er gedaan wordt, uh, hoe de stand van zaken is. Maar mm. ik neem aan dat we achter de schermen ook zullen gaan proberen om contact met de ontvoerders te leggen. En, uh, en over een te gaan praten. Ja, goed, dankjewel zover. Ik praat nog even uh, door uh, met, uh, met uh, mijn gast. Um, ik neem aan dat u niet naar, Tawi Tawi gaat voorlopig. Nee, uh, nee, maar ja, mijn grootste wens is nog wel om naar Colombia te gaan, bijvoorbeeld. En wat wilt u daar dan zien? Ook vogels. Ja, en dat snap ik. ik snap, natuurlijk snap ik inmiddels <laughs> dat u daar gaat, heen gaat voor vogels. Maar... ja, Colombia staat ook bekend om uh, de endemen die daar voorkomen. De endemische vogel is een vogel die alleen maar in dat land voorkomt. Ja. Dus wat ik al eerder vertel over Filipijnen zijn er zo'n 185 Filipijnen. Uh, Colombia zijn dat er nog meer. En veel kolibries. En uh, ja, dat is, een, dat is een vogelgroep wat mij uh, nogal aanspreekt. Ja. Maar ja, Colombia is natuurlijk ook niet echt... Uh, nee, nee, zit nee. Daar, want geldt daar een negatieve reis? Voor school, sommige eigenlijk. gedeeltes. Het is ja. zo langzamerhand een klein beetje aan het, aan het uh, opentrekken. En, uh, en, en sommige gebieden, daar, uh, daar mag je heen. En sommige gebieden waar de VAR onder andere zit... Uh, daar wordt het echt wel een beetje uh, afgewezen. Ja, en daar zult u zich nu misschien ook... naar dit verhaal wel aan uh, gaan houden. Aan Jou, het, uh, ja, uh, ja. Er uh, uh, <laughs> ja. zijn ja. de momenten wel weer dat je een beetje zegt... Van, nou, het is toch wel, uh, toch wel link een beetje. Ja. Wanneer gaat u erheen? Uh, Colombia waarschijnlijk uh, volgend jaar. Ja. En dan neemt u wel gewapende uh, ja. uh, mensen mee? Ja, en, ik, ik, uh, dat Tawi-Tawi... was ik waarschijnlijk ook wel met uh, gewapende mensen... Uh, naar het uh, ja. dolksteenduifje gaan zoeken. Onda het, het, ja, fantastisch. het Alleen dat al. Het dolksteenduifje. Ja. Of het dolksteenduifje. Ach, het, het is vast een heel mooi. Een heel... Zijn er veel van? Van u? Van, van uw soort? Van al die vogels? Van die vervelende Van die ja, voor mijn soort zijn er heel veel, ja. ja? ja in, in, in, in Nederland uh, toch wel, uh, nou, ik denk, denk toch zo'n tussen de 500 en 1000. Maar als je kijkt naar Engeland, uh, Verenigde Staten, uh, Duitsland. Daar zijn toch heel. Uh, Oké. Okay. Volksgroepen die uh, toch heel graag uh, overal heen gaan in de wereld. Ik wens ja. u heel veel succes en wees voorzichtig. Wat weet, dat moet ik nu, nu, moet ik nu uh, aan, u, aan, u, aan u zeggen in elk geval. Ja. En veel plezier in elk Bedankt. geval, ook daarbij nog. Um, ja, we zijn aan het eind gekomen en een stuk wijzer geworden... Um, over het bloedend hartduifje, onder andere, um, van dit oog. Um, morgen zit hier Chris Keijnen en ik wens u nog een hele mooie nacht. Dit is Radio 1.